Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Ho, ho. De Kok met het NOS-journaal. Informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst... over een aantal Turkse asielzoekers is mogelijk in handen gevallen... van de Turkse autoriteiten, meldt de dienst. De IND heeft dan daarom een verblijfsvergunning gegeven...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 Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland neemt afstand... van de uitspraak van voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force. Van den Oever vergeleek de manier waarop boeren worden behandeld... met de situatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. En die vergelijking gaat alle perken te buiten, zegt LTO Nederland.